Morgen eerst bewolkt, later regen. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Nou, ik dacht bij de.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 you Nogmaals, goedenavond. We gaan even langs de velden. Beginnen We in Den Haag, waar de wedstrijd al meer dan een helft bezig is. Ronald van der Geer, ADO Heerenveen. Als de kapitein van de costa Concordia hier had gezeten, had hij gezegd dat het 8-8 was. Maar ik heb mijn bril op en zie dus heel duidelijk na 64 minuten 0-0 stand op het scorebord staan. Er is wel een diepe bal geweest van ADO richting Thierry. Maar van de bussen goed uit de goal. Ja, er is wel wat opwinding zo hier en daar. Maar de echte uitgespeelde kansen blijven tot nu toe uit. 0-0 is dus nog altijd de stand. Baalweek RKC Excelsior, Frank Vierleid. Het is nog 0-0, maar dat is een klein wonder. En dat kleine wonder is, daar is Scheinman verantwoordelijk voor. Die haalde een schot van Braber van de lijn. De ruiter lag al op de grond omdat hij de voorzet van Meijers al had weggehaald. Maar die stompte die voor de voeten van Braber. Die zette in, maar Scheinman stond precies op de goede plek... om de 1-0 te voorkomen bij RKC Excelsior. Ik zie en hoor alleen maar nullen. VVV NAC, Bas Tichelen. Ja, ook hier. Toen die kapitein het schip moest vinden... had hij zijn bril helaas wel op. Dat is hem wel gelukt. Balbezit bezit voor NAC via Luiks wordt dat weggekopt. Ja, dat gebeurt hier gek. Nog niet zoveel meer de laatste minuten. dikke kwartier onderweg. In het begin was VVV de bovenliggende partij. En nu komt er via Sela wel weer een uitbraak. Woe voor, nu moet je draaien en schieten. Nou voor, nou draaien, lukt maar schieten. Dat lukt niet. Maar zo is de kans weer verkeken. VVV is wat dreigend. Straks een kwart van negen is er nog AZ tegen Herakles. Pakking al over de world van status quo. Komt er al een beetje tekening in de strijd in Den Haag, Ronald? Nee, niet. Uh, het is allemaal heel onduidelijk. Zelfs uh, wie er nu uit moet bij uh, ADO. Ja, Ali Bouzebom staat wel klaar. Oh, het is Elbers. Ja, het bord doet het niet. Dus iedereen kijkt naar de kant. Ja, er staat alleen een man met een zwart bord. Er staat geen nummer op. Nou, uiteindelijk is Elbers dan gevonden. Het is nog 0-0. Uh, na 68 minuten wisselt dus bij Ado. Nadat eerder bij Herenveen Elm geblesseerd het veld heeft moeten verlaten. En vervangen is door Pele van Aanhold. Heeft een ook van ouders met historisch besef, zou je kunnen zeggen. Maar kijken of Boesemond het verschil kan maken bij Ado Den Haag. Hij gaat starten aan de linkerkant. Kansen. In de laatste minuten nog niet geweest. Leuke momenten wel. Met Azaidi buitenkant rechts en voorzet vanaf de linkerkant. Goed gepakt door Coutinho. En ook wel wat paniek hoor achterin bij ADO. Op het moment dat iets Narsing en Dost elkaar proberen te vinden binnen die 16 meter. En iedereen bij ADO eigenlijk die bal wil wegtrappen. Maar dat dan uiteindelijk maar net niet lukt. En ADO komt er wel eens uit. Maar het maakt aanvallend geen vuist. Ja, En dan heeft Van der Bus uiteindelijk toch gewoon een hele makkelijke avond. Daar is Heerenveen weer met Narsing. Zet een verstellingje in. Wordt achter op de hielen getrapt door de Safievic en die gaat de eerste gele kaart van deze wedstrijd krijgen. En het uh, gebeurt allemaal een meter of vijf, zes over de middenlijn als uh, Narsing dus uh, aanzet. Achtervolgd wordt door uh, de middenvelden van Ado Den Haag. De eerste gele kaart is uh, voor hem. Het is nu wel een zijn voor uh, de verdedigers van Heerenveen om op te schuiven richting het strafselgebied voor Coutinho. Omdat die bal natuurlijk mooi in uh, nou, de buurt van de penalty stip terecht kan komen. Dost, Zomer en Gouwe De mensen met lengte, Breuer sluiten ook nog aan. Dat zijn toch mensen die uh, voor enige verwarring kunnen zorgen achterin. Bij Ado Den Haag. Wie gaat de bal trappen? Dat is Jan Maat. Roorda stond daar ook bij. De twee krullenbollen van Heerenveen. Maar Roorda moet van zijn trainer nu ook aansluiten. Tegen die 16 van Ado Den Haag aan. Daar staat nu zo'n beetje iedereen in afwachting van die vrije trap van Jan Maat. bal komt inderdaad richting de penaltystip. Wordt gekopt door Dost. Maar dan uiteindelijk weggewerkt door tornstra En dan is de Ado dus heel even uit de zorgen. Kan het via Sherry misschien weg? Nee, kan niet. Want Jewish zit ertussen. Jewerschiet via de as van het veld. In combinatie met Breuer, weggekopt door Hoorvat. Weer opgevangen door Heer. De Veen en dan om weer roe met een lange roei naar voren. Weliswaar op het hoofd van Jan Maat, maar dan pakt Ado weer over via Supusepa, Boussabon en inleveren bij Herenveen. Het blijft na 70 minuten dus nog altijd zoals het was: 0-0. Hoe leuk is de Waalwijk, van Biouat? Nou, niet onaardig, maar uh, Excelsior valt het me toch wel uh, een beetje tegen. Erg slordig in balbezit na uh, 26 minuten voetballen en 0-0. Uh, RKC is ook de enige ploeg die echt kans heeft gehad. Met name via Castillon en die ene hele grote voor uh, Braber... die, die tegen Scheyman op de doellijn aan, uh, aanschoot. Nu ook weer RKC dat uh, de bal heeft via Martina en Schett... die de combinatie proberen aan te gaan. Maar Schet heeft ontzettend veel moeite met het passeren van Scheyman. Het is hem uh, tot op heden nog niet één keer gelukt. Om de linksback van de Rotterdammers voorbij te gaan. Vrije trap inmiddels verdiend door Excelsior. Halverwege de eigen helft. Broersen lijkt die vrije trap te willen gaan nemen, geeft het de bal dan aan Niveld. En of die vrije trap dan al genomen is, ja of nee, maakt eigenlijk niet uit. Niveld geeft gewoon de bal weer terug aan Broersen En dan wordt hij richting Vinken gejaagd, links voorin. Martina wint dat duel en dus kan RKC overnemen. Drost ook weer met een lange haal naar voren. Braber die dan tegen Broersen aanspringt, doet dat dan wel slim. Broersen hangt dan een beetje over Braber heen en verdient dan de vrije trap gegeven door Blom. En zo schuift RKC weer langzaam maar zeker op richting de helft. Van uh, Excelsior daar nu vijf meter overheen. Duits met uh, de bal de diepte in richting uh, Nemet. Nemeth wegdraaiend bij uh, Van Steensel. Vorige week zijn eerste goal gemaakt. Hij droomt alweer een beetje van zijn tweede richting de achterlijn. En via Van Steensel gaat de bal dan daar uiteindelijk ook overheen. Hoekschop voor RKC. 27 minuten 0-0. De gezellige koel, Bas Tegeler. Ja, ik vind het hier altijd gezellig. Dit is een uh, ja, historisch heel. mooi stadion. Uh, zeker als het goed gaat met de thuisclub wat ik vertelde. Dan oogt het hier ook nog vrolijker dan het eigenlijk altijd al is. Ja, VVV gaat vroeg of laat ook. En eerder vroeg dan laat, overigens, naar een nieuw stadion. En dan moet dit toch een keer weg. Ik vind het nu al jammer. Maar goed, zo grijnt, schijnt het te gaan in voetballand. Het is 0-0 in een wedstrijd die wat inzakt na 25 minuten. VVV is nog wel de bovenliggende partij. Is gevaarlijker geweest. Nak is überhaupt nog niet dreigend geweest. Dus wat dat betreft uh, laat de ploeg van Breda wel erg lang op zich wachten. Het enige moment dat we even van de stoel opsprongen was een paar minuten geleden. Toen Kolk dacht te scoren, maar buiten spel stond. Na een paasje van Sarpoen. In de herhaling bleek dat dat inderdaad buiten spel was. En nu wordt de bal eigenlijk rustig rondgespeeld achterin bij Nak, Waar Luiks nu maar eens de latten neemt. Als ik die term een keer zou mogen gebruiken. Maar dan de paas die hij probeert af te leveren bij Kolk wel heel optimistisch hard verstuurd. Want zo snel is Kolk niet. En die laat zich dan makkelijk dan van de bal zitten door Yoshida. Terug naar Gentenaar dan. En dan maar een hoge trap waar Berghuis wel doorkomt, Maar niemand in het deel van het veld staat waar Berghuis de bal laat vallen. Dan loopt hij er zelf maar achteraan. Dan komt hij uit nu bij Terrouwelaar. Die dan ter hoogte van de... Penaltystip de bal kan aannemen en weer wegtrappen. Dat doet hij op het hoofd van Forstermans. Die speelt bij de tegenstander weliswaar. Maar omdat Forstermans schilder bespringt, komt er toch een vrije schop voor Nak. Die wil Nak snel nemen met schilder, maar die wordt een beetje in de weg gelopen door Meuwes. Dat is een setje aan die kant van het middenveld. is eigenlijk altijd zeg maar, de controlerende middenvelder, maar dat is nu Holla. Die moet dan vooral Leurling in de weg lopen. En Meuwes is op schilder gezet, of misschien moet je wel zeggen Holla is op Leurling gezet. Die is in ieder geval iets wendbaarder. Lurling nu achter de bal. Die gaat die vrije schot nemen. 26 minuten ruim op de klok. 0-0 stand. Dus nog altijd voor de duidelijkheid. In Fenloopbal komt de hier binnen. Luiks wil koppen, maar komt er niet naartoe. Omdat Wildschut de bal wegkopt. Daarbij krijgt hij hulp van Leijwa Cabessi. En dan kan er zwaar een kou komen als de paas wordt verstuurd naar de Wolf voor. Dat is een goede bal hoor, van kruisen. En dan komt de Wolf voor. Weliswaar alleen. Die moet even wachten op steun op de helft van de tegenstander uit. Wil Wildschut aanspelen? Die komt wel bij de bal. Maar helemaal aan de zijkant. Toch nog een voorzet. Maar die komt dan op de borst van Lurling. En daarmee is het gevaar geweken. 0-0 is het na 27 minuten bijna. Maar dit was weer een klein vlammetje. Van waar, waar wij dan maar van hopen dat dat het vuur van het begin weer terugbrengt in de wedstrijd. Ado tegen die ploeg uit het Friese haagje. Roland van der Geert. 0-0 schot van Jan Maat gered door Coutinho. Corner dus voor Heerenveen te nemen door Narsingh. Tweede wissel bij Ado. Verhoek is in het veld gekomen voor Smollerek. En omdat Boesemond er ook is, is er ook van wat meer fysiek in het elftal van Ado Den Haag. Nou, doordat wat gevaarlijker is gebleken de laatste minuten. Nu wel even die corner van Narsingh moet afwachten. Vanaf de rechterkant komt bij de eerste paal. Kan door Radusafjeviets worden weggewerkt. Maar wordt weer opgevangen halverwege de Ado-helft door Jurisic. naar Jan Maat. Aan de rechterkant Verhoek in de achtervolging. Voor Hoek zodanig in de achtervolging dat Veen van de leg raakt en die bal over de zijlijn speelt. Dan is Ado ook niet zorgvuldig, want die ingooi het wordt door Rado Stafdivis weer zo in de voeten van iets gegooid. Die nu op uh, nou, een meter of drie, vier bij de middenlijn vandaan zich uh, on ja, onsterfelijk maakt, zou je bijna zeggen. Nee, dat is te veel. Maar het er ook wel goed doet door drie haar genezen in een prachtige beweging verschut te zetten. En dan het balbezit voor Heerenveen hersteld. Heerenveen dat nu zoekt. die aan de linkerkant. Heerenveen dat net ontsnapte. Met een bal. Ja, het leek een beetje op de actie Robbe Huntelaar afgelopen woensdag. In die wedstrijd Nederland-Engeland. Een lange rush van Boestabon Het was het Smollerek die het gat trok. En Boestabon kwam er dan net niet doorheen. Uiteindelijk werd ook nog een overtreding gemaakt. Die vrije trap leverde niks op. Balbezit voor ADO Den Haag. Nog een kwartier dus. Het beruchte Haagse kwartiertje neemt zo zijn aanvang. Bij een 0-0 stand in Den Haag. Frank in Walwijk. Daar zijn we inmiddels ook een goed half uur onderweg. Ook nog altijd 0-0. Met nu ook een mogelijkheid voor Excelsior. Op het moment dat Zoeterbal even niet onder controle heeft... is er als de kip een Excelsior-speler bij die de bal neerlegt voor Vinken. Maar daar staan een heel uh, uh, legertje gele hemdjes voor. Op het moment dat hij wil gaan schieten. En dus bereikt zijn schot nooit de goal. Nu achterin Scheiman, die eigenlijk de ruiten wil aanspelen. Zich bedenkt, wegdraait richting de zijlijn. En daar de confrontatie aangaat met Castellion. Letterlijk en figuurlijk. Want Castellion schoffelt Scheinman ondersteboven. Het levert Excelsior een vrije trap op. En die wordt genomen in de breedte richting Nieveld. Maar die wordt onder druk gezet door Bra. Wordt dus maar weer de lange haal, behaal gehanteerd. In die richting van Janga. Janga die zoekt aan de rechter buitenkant Maats op. Die wordt bij na overigens... Niet gevonden. En dan kan Excelsior uh, RKC weer gaan komen. Maar die hebben de bal op het moment dat ik dat wil gaan zeggen alweer ingeleverd. Jansen mag uh, gaan ingooien aan de rechterkant. Zo wordt er uh, ontzettend veel balverlies geleden. En uh, profiteert RKC daar tot nu toe het beste van door in ieder geval serieuze kansen te krijgen. Nu ook weer Excelsior heel gemakkelijk de bal weer kwijt. Dus de diepte gezocht, Castellion. Scheyman zit er uh, uh, weer goed tussen. Scheyman, uh, daar valt uh, niet zo gek veel aan te verwijten tot nu toe bij uh, Excelsior. Hoewel de Rotterdammers best veel problemen hebben met die aanvallers van RKC. Die al een aantal kansen hebben gecreëerd, maar nog geen goals hebben gemaakt na 32 minuten. VVV NAC, Bas Tegelen. 0-0, half uur. Je klinkt ook in de aankondiging, Roland, al niet meer zo enthousiast als in het begin. <laughs> ja, kan er ja, mij liggen? Ik, ik zie uh, nergens doelpunten vallen, dus uh, nee, ik hoor ze ja, ook Niet dus, ja. te neergeslagen, zou ja, ik willen zeggen. Ja. Het is hier ook niet meer zo leuk als in het begin. Dus ja, jij beloofde ook veel meer, hè? Dat klopt. Je moet het een beetje warm maken. En het komt niet uit, helaas. Forstemans heeft de bal voor VVV. Dat zo even wel weer een uh, kansje mocht bijschrijven. En vooruit een hoekschop kreeg de bal bij de tweede paal. Kreeg nog best veel ruimte, ook vond ik. Maar schoof de bal omdat hij wat te gehaast schoot naast het doel van Terrouelaar, Die heeft dus wel het een en ander te doen gehad. En is af en toe geschrokken, ook de keeper van NAC. Dat kun je van Genten nou niet zeggen. Die zal het, hoewel het vanavond niet meer zo koud is. toch nog wel een beetje koud hebben. Want die heeft echt niks te doen. Daar komt VVV weer via de linkerkant. En uh, wordt er verdedigd. Dat doet dan Sarpong, die helemaal mee moet lopen nu. Dat doet hij overigens wel goed. Want de aanval is afgeslagen. Kruisen houdt wel balbezit voor VVV. Zodat er opnieuw mensen uit Venlo nu komen. Maar Kruisen verspeelt de bal. Omdat hij het volgens mij met een soort hakje wil proberen. Om daar aan de zijlijn ploegenoten vrij te spelen. Nou kan er zelfs een counter komen van Nak. Waar het niet dat Forstemans tegenstander Kolk heel goed terugduwt. op de eigen helft. 31ste minuut van de wedstrijd. Nak valt eens aan. Dat hebben we dus zoals al eerder gezegd. nog niet al te vaak gezien. Maar de stand is 0-0 omdat VVV niet schrikt. En VVV weliswaar wat mogelijkheden krijgt. Maar oh, wacht! Wat gebeurt er nu? Een hele rare bal. Die over de achterlijn lijkt te stuiten, maar zo zwanger is van de effect dat hij op de lijn stuit en weer terug het veld in duikt. Zo ontstaat er nog bijna een kansje voor Nak. Maar uiteindelijk let de verdediging van VVV op en is het probleem opgelost. Op het punt we... van de laatste minuut. Oh. Eens kijken of we enthousiast worden van Ado tegen Heerenveen, Want daar is het haar kwartiertje begonnen. Ronald. En Ja, de mensen zijn ook enthousiast en terecht. Want er komt heel veel druk van Ado richting de goal van Heerenveen. Veel dreiging, zonder overigens nog altijd dat we kunnen spreken van uitgespeelde kansen. Maar met enige regelmaat zijn toch de verdedigers, inclusief van de bussen overigens, de doelman in de war. Als er het een en ander gebeurt in het strassopgebied van de Vriezen. Van de bus. net in vrijstaande positie, kon de bal wegtrappen. Tegen Toornstra aan. Die kwam aan de linkerkant terecht. Strakke voorzet, maar net achter de hoek langs. En zo wordt ADO eigenlijk gevaarlijker en gevaarlijker. En heeft Ron Jans gezien dat er toch een goal gemaakt moet worden. En er is één man binnen die selectie die dat op de gekste momenten kan. Dat is de routinier Gerald Sibon. En hij is dus in het veld gekomen voor Djuricic. Die, en dat is nou eenmaal karakterologisch bepaald, niet heel erg blij was met zijn wissel. Lange bal van Coutinho komt terecht bij Thierry, die nu op Breuer staat. En dat met een hele aardige beweging Breuer de baas was. Alleen de vrijheid die hij creëerde voor zichzelf niet helemaal kon benutten. Omdat Gouwe Leeuwen uitstapte. En uiteindelijk de Haagse aanval onschadelijk maakte. Nu mag Reveen via Breuer gaan ingooien. Vlakbij het eigen strafschopgebied aan de linkerkant. Twee coaches die staan. Twee coaches die gespannen zijn. Natuurlijk, Ron Jans wil die goal en Steijn wil die goal. Maar Steijn ziet dat zijn ploeg sterker en sterker wordt. En in elk geval de agressiviteit toont die vorige week tegen Naxo ontbroken heeft. Die, die, die niet te zien was waar de spelers eigenlijk de coach een beetje lieten vallen. Vandaag is dit ADO toch een stukje onverzettelijkheid. Het, uh, het bruist niet van het zelfvertrouwen. Maar langzaam maar zeker groeit het wel steeds meer in de wedstrijd. Weer balbezit via Visser. Omerou nu aan de rechterkant wil de bal geven op Sherry. Breuer Breuers zit ertussen met het hoofd. Bal over de zijlijnen. voor de dugout van Maurice Stijn mag Omerou, dat is die Nigeriaan, mag gaan ingooien. Nog tien minuten en een beetje bij Adol Heerenveen. En het Kyocera Stadion doet het tot nu toe zonder goals. Elke cxl Frank Wieluid. Ja, ook zonder goals in het Mandemakersstadion. 35 minuten onderweg en de bal door Zoet diepte ingejaagd. Daar is geen RKC'er te vinden, want die waren nog onderweg naar de helft van Excelsior. Na Een hoekschop die uh, gevangen werd door Zoet. En dus kan uh, de ploeg uit Rotterdam hier weer een aanval gaan proberen op te bouwen via uh, Alberg. Maar uh, daar denkt collega Jans anders over. Die brengt de bal weer heel snel terug in de achterste linie. Richting Van Steensel. Dan toch Janga gezocht in de diepte. Die kopt de bal vrolijk door in de voeten van Ramos. En die speelt bij RKC. Dus kan nu de ploeg uit Waalwijk gaan opbouwen. Maar Schet opnieuw verstopt achter Scheiman. Of Scheiman die goed voor Schet uitkomt. Eigenlijk is dat het verhaal van de hele wedstrijd. Want uh, Scheiman die levert dan wel de bal weer bij een ploeggenoot af. Alleen komt er dan geen fatsoenlijke voorzet uit. RKC lange bal naar voren. Nieveld vangt daarop. En uh, Alberg ingespeeld. Alberg het duel met Duits verloren. En dan weer de diepte gezocht. Nu helemaal links aan de zijkant met Nemet, Nemet die het duel aan kan gaan met uh, Van Steensel Naar binnen gaat en dan de ruimte vindt in ieder geval voor een schortje. Nou ja, dat is in ieder geval al iets. De Ruiter moet naar de grond en moet hem wel tegenhouden. Anders verdwijnt hij toch echt tussen de palen. We hebben in ieder geval een klein beetje iets van een aanval gezien. Voor het eerst weer sinds een tijdje. 36 minuten onderweg, RKC tegen Excelsior 0-0. Alleen al omdat het stadion nog steeds de koelheid heet moet het blijven bestaan, Bastigde. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Uh, niet om het voetbal van vanavond, want nou ja. Dan blijf ik zeggen, VVV is wel beter dan NAC, maar het is nog 0-0. 35 minuten. oh, er vallen nog 4 van 2 van NAC om, omdat ze tegen elkaar aanbotsen. En dat levert VVV dan de kans om waar ze op wachten. Nee, want Lofor en Timicela geven elkaar de bal niet goed. Maar ik denk Bayram en Lurling die echt gewoon tegen elkaar aanbotsen. Dat ziet er wel heel merkwaardig uit. En als ze allebei omvallen, dan is het voor VVV wel heel makkelijk om door te lopen. Lurling heeft een serieuze blessure aan overgehouden ook. En is naar de kant gelopen. En VVV valt nu aan via Sela Opnieuw, Bayram moet verdedigen. Doet dat met een flinke tackle, maar wel een goeie. En dat levert dan een ingooi op voor VVV. Leuring zo even had geel moeten hebben. Zit even te kijken nog in de herhaling. Het is weer heel merkwaardig, want het is niet eens zo dat ze dan nou echt tegen elkaar aanlopen. Bayram en Leuring. Het lijkt bijna wel alsof Bayram Leuring vasthoudt. Dat ze onderuit haalt in het ja. voorbij lopen dat hij even een, een, een shirtje grijpt, dat hij denkt: je ja, bent wit en dat is niet de kleur waar wij normaal in spelen. Echt heel gek, merkwaardig moment. Dat gaan we zo meteen nog eens goed bekijken, maar. Lerling, staat hij er in het veld? Volgens mij is hij er wel weer bij. Nee, die zit nog langs de kant. Die wilde wel weer graag in. VVV valt aan, maar Forstemans wordt gevloerd. En dan komt er een vrij schot. Nu komt Lerling wel weer terug in het veld. En dan uh, moet de Forstemans zich merkwaardig genoeg nu bij de scheidsrechter melden. Die mag dan nog eens gaan uitleggen dat hij echt een tikje kreeg. Vertel dat al had eigenlijk geel... Ja, ja, ja. Lurling had dus eigenlijk geel moeten krijgen dat hij een paar minuten geleden de voor een tik gaf. Dat bestrafte Fink met een vrij schot, maar niet met een kaart had hij wel moeten doen. En met permissie dan nog heel even kijken naar deze vrije schop. Want dit is natuurlijk wel een leuk moment. De bal ligt een meter buiten het strafschopgebied, Helemaal aan de rechterkant. Dat wel. Maar de koppers bij PVP hebben zich gemeld. Achter de bal staat de staat ook Berghuis. Die loopt er overheen. Neeuwens legt een breed. En ineens wordt er geschoten. Holla! En de redding van de Rouwelaar. Dat was de grootste kans van de wedstrijd. Mooie variant. Goed ingestudeerd. De bal breed. Over de grond. Op de rand van het strafschopgebied. Holla loopt in. Die heeft een knap schot. En die kan de bal ze goed raken. Nou, die schiet ook ineens. maar. De doelman ligt goed in de weg. Terouwelaar 0-0 in Venlo. Heerenveen staat vierde, maar maken ze dat ook waar vanavond? Ronald? Nou, ah, maar Ado staat ook vierde. Weliswaar uh, van onder. <laughs> ja. Dus het is wel een uh, top-vier-duel. Nee, dat maken ze niet waar. Ado is in de slotfase echt uh, de betere, gevaarlijkere ploeg. En er wordt uh, niks gecreëerd door de Vriezen. Het is uh, nog altijd 0-0. Met uh, nog 6,5 minuut op de klok. Ali Bouzabon ontpopt zich tot een echte publiekspeler. Dat is zo. Als je een slalom onderneemt op de rand van je eigen strafzomgebied. langs uh, vier tegenstanders. Stijn ziet dat denk ik toch iets anders. Maar daar is Ado weer met Verhoek. Net iets buiten het strafzomgebied. Verhoek. En dan weer de verkeerde paas op Sherry. Het is herhaling van zetten. Want dit gebeurt al twee keer. Op het moment dat Ado de bal heeft, net iets over de middenlijn, kan die steekbal gegeven worden. En kan er een speler van Ado één op één gezet worden met Van der Bussen. Maar het is uh, Sherry niet gegeven, het is Toornstra niet gegeven en het is nu Verhoek ook niet gegeven. Wat dat betreft uh, zou je zeggen, ja dan zal dat er vanavond wel niet meer ingeslepen kunnen worden. En zal deze wedstrijd wel op 0-0 eindigen. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En Gerald Sibon staat bijvoorbeeld dus bij Heerenveen voorin. Wordt nu gezocht? Nee, wordt niet gevonden. Want Visser op de middenlijn notabene verspert hem de weg dan weer. Een lange bal richting Dost. Doorzien door Koem. En dan kan Thierry aan de rechterkant weer eens op avontuur. Achtervolgd door Sibon. Goede interventie van Sibon. Want hij herstelt het Friese balbezit. En een mooi driehoekje van Herenveen. Mooi omdat er geen druk van de tegenstander is. En men op eigen helft staat. 0-0. Nog vijf minuten en de blessuretijd in deze wedstrijd in Den Haag. Drie wedstrijden. Nog geen goal gehad. Ook niet in Waalwijk. Frank Wieland. Nee, was weer. Was RKC er heel dichtbij. Vijf minuten nog tot de rust. Weer een lange haal naar voren. Nee, maar het is de man. Die doorkopt richting Schet. Die komt helemaal van eigen helft. Is een stuk sneller dan Scheiman. En had nu even 10 meter voorsprong. Dat hielp ook. Alleen zijn allerlaatste balcontact voordat hij ging schieten. Het was dermate slecht dat hij nog een klein sprintje moest trekken om die bal voor de achterlijn nog te halen. Hij kon nog wel schieten, maar dat was geen al te lastige redding meer voor de ruiter. Die eigenlijk vooral zijn reflection order moest hebben om de snelheid van het schot te stoppen. En na 41 minuten dus nog altijd de 0-0 stand. Maar Excelsior nog zonder serieuze grote kans. En dus wel het beste van het spel voor zover daarvan sprake is in deze wedstrijd van, eh, voor RKC. Twee ploegen die eigenlijk hetzelfde speltype hanteren. Namelijk gewoon de bal naar voren toe jassen. En dan zoeken ze daar maar lekker uit met z'n allen. En tot nu toe heeft dat niet zo gek veel zin. Dus doet, doet, om mijn woorden maar even te onderstrepen, precies dat. De bal naar voren jassen. En dan Schet verliest het kopduel van Sjaimann. En dan achterin bij RKC wordt de bal weliswaar weer opgevangen. En kunnen ze opnieuw beginnen. Nu even rustig de zijkanten gezocht met uh, Castillon. En uh, daar uh, ook de hulp van Meijers die weer terug, de bal weer teruggeeft aan uh, Castillon... Breed naar Braber. Braber met een aardige steekbal in de richting van Castellon Tegenstander voorbij gesprint. En dan de Ruiter opnieuw goed in stelling gebracht. Met een redding als het schot van Castellon. de verre hoek zoekt. Maar de Ruiter rekende daarop. En dus weer een goede redding van hem. De Ruiter en Scheiman die houden Excelsior vooralsnog op de been tegen RKC. Na iets meer dan 40 minuten voetballen. 0-0 nog. Bas Tegeluren bij Nak. Sarpong en Koenders komen voor Nak, maar vinden elkaar uiteindelijk niet in de 1-2 die dan beslissend had moeten zijn op de kop van het strafstopgebied. Daarvoor ging het allemaal aardig, maar op het moment Suprem dus niet meer. Bal in de handen van Gentenaar, die één keer geschrokken is een paar minuten geleden toen Schilder doorbrak. Maar zijn schot werd uiteindelijk geblokt door Yoshida. Dat Schilder, die ongeveer startte vanaf de eigen helft, wel vier mensen van de verdediging van VVV liet staan alsof ze er niet waren. Niemand greep ook eigenlijk in. Forstemans liep heel dom voorbij de bal en de rest deed niks. Het was meer dreigend dan gevaarlijk. En nu heeft VVV gewoon weer de bal. Ploeg heeft sowieso meer de bal. Een diepe trap van achteruit. Yoshida zoekt naar Nwofor. En Nwofor kan de bal prachtig controleren. Luiz is uitgegleden. En dan moet Wilschut afdrukken. En is het niet 1-0. Omdat Wildschut naast schiet vanaf de rand van het strafgroepgebied. Nadat de bal door Nwofor keurig gecontroleerd wordt. Natuurlijk Luiz valt. En glijdt weg en is gezien. Die beklaagt zich nu bij Fink. En vindt blijkbaar dat hij wordt weggeduwd. daar leek me geen sprake van. Maar als voor de bal dan keurig teruglegt, kan Wildschuurt de hoek uitzoeken. Echt, er staat niemand meer in de weg. En hij kiest voor de rechter, maar ja, het doel stond niet helemaal op de plek. Want de bal gaat een halve meter naast. Opnieuw een grote kans, opgeteld bij dat schot van Holla van zo even de twee grootste mogelijkheden van VVV in deze wedstrijd. Bijna dus in de slotfase van de eerste helft. Maar als je ze allemaal naast schiet of op de keeper, dan blijft het dus ook na 40 minuten in Venlo nog altijd 0-0. 43 minuten ook nog. 0-0 RKC met de bal. Breedtebal van Ramos naar Drost. Drost naar Martina. En Martina naar Schet. Die was even ontsnapt aan Scheiman. Scheiman staat namelijk 20 meter verderop te wachten. Eerst moet Schet nog even afrekenen met Finken. Dus maar even de bal breed gelegd naar Braber. Braber naar Martina. Terug naar Braber. Draait weg. Bij Nieveld is Nieveld dan ook in eerste instantie kwijt. Komt hem dan weer tegen. Hele slechte breedtebal in de richting van Van Peppe. En dan kan Maatse eruit komen voor Excelsior. Maatse even inhouden aan de zijlijn. Want er is niemand voor in om aan te spelen. Of hij moet de bal ook blind naar voren jagen. Dat wil Maatse niet. Dat zou in principe voor hem moeten spreken. Als hij de bal in de ploeg weet te houden. Dat lukt hem, hem wel. Het lukt Jansen niet. En dat betekent dat de RKC weer overneemt. De Braber nu met aan de rechterkant uh, het zoeken. Naar uh, Neemet en Braber nog een keertje. Goede steekbal gegeven van Peppe. Van Peppe moet nu de bal voorlangs leggen En Castellion. En dan is het uiteindelijk toch 1-0 voor RKC. Het mag duidelijk zijn dat uh, RKC dik verdiend op voorsprong komt. Een goede aanval over die linkerkant. De schijfje op 4-5. Zoals het hoort Excelsior uit elkaar gespeeld. En Castellion die vandaag weer zijn een kansje krijgt in de basis bij RKC. Hij beloont uh, de keuze van de trainer met een doelpunt. Vlak voor de rust is het. 1-0 geworden voor RKC tegen Excelsior. Doepen te maken heet Castellion. Nou, Ronald, ben je in ieder geval verlost. Ja, eindelijk. We gaan naar die andere Ronald Die hadden het net over het Haagskwartiertje. kwartiertje. Overigens heeft Den Haag in het laatste kwartier... vijf keer gescoord dit seizoen. Maar ze kregen er ook vijftien tegen, Ronald. Dus, maar niet meer over hebben, zou ik zeggen. Ja, als je, zij euh, beter niet. In nee. nee, nee, nee, precies. Nog een uh, minuutje. Het is uh, nog altijd 0-0. Omerou is tijdens zijn uh, debuut toch uh, iets over de scheef gegaan. Lichamelijk dan, want hij heeft de kamp opgelopen. Is in de laatste minuut vervangen door Chiro Toko. Het is dus nog altijd 0-0 als Torstrad de bal heeft namens ADO Den Haag. Kijk, voor ADO zal dit punt toch winst zijn. Ik denk voor Heerenveen voelt het als een dure nederlaag. Twee punten kwijt in de strijd om de bovenste plaatsen. Dat kun je je niet meer permitteren. Maar bij ADO, ja, het is weliswaar weer een punt en weer geen overwinning in 2012. Die laat dus nog even op zich wachten. Maar ja, Tegen het hooggeklasseerde Heerenveen een punt halen zal uiteindelijk toch lekker smaken in Den Haag. Het is nog niet zo ver. De beer en de huid, je kent het verhaal wel. Maar Ado heeft balbezit, wilde ik zeggen. Waren er niet dat Makkeli een overtreding heeft gezien die er gemaakt is op Sibon? En Sibon heeft nu zelf de vrijtrap. Drie minuten extra tijd. Lange bal van Sibon richting Narsing. De hoogte van het schaatsomgebied aan de rechterkant. Net iets te buiten. Neemt hij aan. Zet hij voor. Ja, de bedoeling is dan Dost. Maar Dost wordt helemaal niet bereikt. Omdat Coutinho ertussen zit. De keeper van Ado Den Haag. En die moet die bal dan weer razendsnel in het spel gaan brengen. Hoewel ik toch ook bij Ado het idee heb dat bij de meeste spelers. Het pijpje wel leeg is. Het is een onzorgvuldige trap van de keeper van Ado... die heel hoog is, maar niet ver. Wel kan ontvangen worden door Tornstra. Oh, dit is ook niet zo uh, zorgvuldig, maar komt ook aan bij Boussabon. De trap van uh, Koem aan de linkerkant. Boussabon gaat dan achter zijn eigen kopbal aan... maar uiteindelijk wordt hem uh, de voet dwars gezet door Gouweleeuw van Veen. Jan Maat nu weg aan de rechterkant namens de Vriezen. En daar is Verhoek helemaal uit de spits teruggegaan naar de linkerkant... om iets over de middellijn uh, ervoor te zorgen dat uh, Jan Maat niet verder kan opdrukken aan die kant. Hij gaat Gaat nu ingooien. De rechtsachter van Heerenveen. Doet dat terug naar Gouweneuw. Dan naar Zomer. En dan staan die twee spitsen. Sibon en Dost natuurlijk te wachten. Op misschien wel de lange bal. Komt nog niet. Want Breuer zoekt het via de buitenkant. Logischerwijs. A Misschien is een aardige actie van hem. Het gaat naar Van Ant. Pele van Anolt. De middenvelder. Vervanger dus van Elm. Paas de bal weer richting het middenveld. Richting Gouwenleeuw. Die daar is ingestoken. Jan Maat. Nu komt zo'n beetje iedereen wel terecht. Op de helft van Aardoor Den Haag. Wie, oh wie geeft de beslissende bal in deze wedstrijd. Hij gaat nu richting Dost Tost komt wel door naar de linkerkant bij de cornervlag. Nu een duel tussen Küm en Asaïdi. Bal blijft binnen, via die cornervlag ook. Gaat dan over de achterlijn en dan zegt de aanvoerder van Ado... ik ben zeker niet degene die hem als laatste raakte. En Makkeli zegt, joh, je hebt helemaal gelijk. We geven Coutinho gewoon een doeltrap. Dan is iedereen tevreden. En die gaat Coutinho dus nemen in de extra tijd inmiddels. Die vergevorderd is, want het is nu nog een minuut en 20 seconden. En dan zal Makkeli een einde maken aan deze wedstrijd. Die in de eerste helft, met name in een rustig tempo werd afgewerkt. In de tweede helft kenden beide ploegen wel drang naar voren. En zou je kunnen zeggen dat in de eerste helft Veen optisch te zien de betere was is ADO dat in de tweede helft zonder nogmaals veel uitgespeelde kansen te creëren. Het bal bezit weer voor Veen. Sibon en Rorda en uiteindelijk Jan Maat aan de rechterkant. Diepte gezocht door Narsing. Aanname met Sepa in de rug. Wil dan om Sepa heen. Dat staat vleugelverdediger van ADO niet toe. Brengt de bal weer naar voren. Naar Boussabon. Die wordt afgetroefd. Maar ingeleverd bij Horvat zou Ado aan een aanval kunnen bouwen. Visser zit vast, zoekt vervolgens vanaf eigen helft de rechterkant. Daar staat niemand. Daar gaan nu Breuer en Sherry achteraan. Maar Breuer is er eerder bij, omdat hij voorsprong had met die bal. Terug naar Van de Bussen. En Van de Bussen roeit hem dan weer richting de middenlijn. Daar wint Visser een kop nu wel van Sibon. Wie is de volgende met het bal bezit? Dat is Van Aanhold. Dan een trap van Gouweleeuw op het hoofd weer van Boussabon. Die staat in de middencirkel. Maar Makkeli heeft weer gefloten. Want heeft gezien dat Sherry iets te veel fel is doorgelopen op Gouweleeuw. En als er dan geen balvoordeel is voor Heerenveen... besluit Makkerli alsnog te fluiten. Vrijtrap trap voor de Vriezen. Het zal een beetje het laatste zijn in deze wedstrijd. Lange bal van zomer. Doorgekopt door Dost. rand strafstopgebied Sibon verlengd op Roorda. Roorda komt, nee, komt niet in balbezit in het strafstopgebied van ADO Den Haag. We eindigen zoals we zijn begonnen. Want Makkerli maakt een einde aan deze wedstrijd. 0-0 is dus de in Den Haag. Het is rust in Waalwijk. Ruststand RKC Excelsior 1-0. Doelpunt Castellon. Voetbal je nog Bas? Op de paal, Forstemans uit een hoekschop in de slotseconde van de eerste helft. En als de rebound bijna voor de voeten valt van Nwauvor en die naar de grond gaat, wil VVV een strafschop die er niet komt. Maar de aanval loopt dan nog. Nu wordt door Leurling de bal weggekomen en zegt Vink we gaan rusten. En is VVV boos op de scheidsrechter Ja, niet omdat Forstermans op de paal komt, dat kan. Maar wel omdat men dus vindt dat Nwauvor in een poging nog bij de rebound te komen tegen de vlakte wordt geholpen maar Fink onverbindelijk de andere kant op kijkt en zegt niet gezien muziekje aan thee drinken en rusten en napraten doen we dan straks wel ik heb het voordeel van een herhaling Daar zien we Porstemans koppen de bal terugkomen van de paal en dan zien we niks want dan wordt er zo geschakeld dat we een ander shot krijgen de volgende poging herhaling nou nee nee Koenders wil nog met zijn voet naar de bal toe en ik denk dat hij nou, nou ik denk niet dat hij er wel voor raakt dat is vanuit dit standpunt niet goed zien maar ik denk dat hij hem wel voor niet raakt maar we gaan nog een herhaling bekijken in de rust als ik naar alle pogingen de goede herhaling heb gezien meld ik bij de tweede helft met het verlossende antwoord. Het is rust 0-0. took love broke it. it provoked it as I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 Nou, met What Have You Done? We gaan praten met Andy Houtkamp. Die zit in Alkmaar uh, over AZ tegen Iraklis. De nummer 2 tegen de nummer 10. Het verschil is behoorlijk. 16 punten. Maar AZ is de laatste weken de weg een beetje kwijt, Andy. Ja, dat uh, mag je wel zeggen. Maar twee keer gewonnen van de laatste zeven wedstrijden. Veel punten laten uh, liggen. Maar daartegen wel, 16 thuis wel zo breed niet verloren. Dus dat is weer goed. Elf keer de 0 gehouden ook. Oh, dat zit wel lekker. Uh, en toch uh, ja, heeft men een uh, goed gevoel hier. Belangrijke week natuurlijk. Nu eerst tegen Herakles. Is donderdag Oedinezen voor de Europa League thuis. En dan uh, vanavond tegen Herigles Almelo dat het moet doen zonder Peter Bos. Die is geschorst. Ook Kwanza en Breukers zijn geschorst. En Hendrik Kruse die ooit nog bij AZ speelde, die zit nu op de bank bij de Almeloers. Uh, het wordt een, uh, ja, een, een, ik denk wel aardige wedstrijd. Als uh, we zien dat Maarten Martens, na de zure wit, terug is in het team van Gert-Jan Verbeek. En over Exen gesproken, uh, eigenlijk een beetje Mr. Heracles is daar twee periodes geweest. Begin van uh, deze eeuw en nog ietsje later als uh, uh, tussenpaus, zeg maar. En nu dan heel... Succesvol bij AZ. Hij uh, speelt met Eltidor in de spits. Benschop is uh, geblesseerd. En uh, acht keer is er in Alkmaar gespeeld tussen Heracles en AZ. AZ dus thuis. Zeven keer gewonnen door AZ. Eén keer gelijk. En geen enkele keer heeft Heracles uh, gewonnen in Alkmaar in het aanvalstadion. Dus zou je zeggen als Oosterling, tenminste een Oosterling zou dat kunnen zeggen. Uh, het wordt hoofdtijd. maar het staat nog 0-0. Oh ja? Het, oh, ja, het is aan het begin om kwart voor negen. En Gret Jan van Beek ook weer terug bij Heracles, natuurlijk, in het stadion. Hoe populair was hij daar? Uh, nou, hij is hier zeer populair. We zitten in Alkmaar en uh, de fans van Heracles, ja, ach, die uh, vinden het allemaal wel mooi. Want hij is natuurlijk heel erg populair, maar hij is gewoon een, een stapje hoger gegaan. En ik zie hem niet gauw terugkomen bij Heracles.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 the plain white tees hey there Delilah. Fabian Cancellara heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Strade Bianchi gewonnen. De Zwitser kwam solo aan in Siena. De Strade Bianchi wordt ook wel omschreven als de Italiaanse versie van Parijs-Roubaix. In die koers wordt ruim 50 kilometer over onverhaarde wegen gereden. En de openingsrit van de Rielerronde van Murcia is net niet gewonnen door Wout Peels. Die werd namelijk verrast door zijn medevluchter, de Colombiaan Kitana. Hoogland werd zesde, Gezink zevende. Roger Federer heeft voor de vijfde keer het toernooi van Dubai gewonnen. En die Murray werd in twee sets verslagen. 7-5-6-4. Federer boekte zijn tweede seizoenzege. Twee weken geleden was hij al de beste in Rotterdam. Drie Driewanders Dick Jaspers en Jean van Erp zijn uitgeschakeld in het WK voor landenteams. In de tussenronde speelden ze gelijk tegen Vietnam en Zweden. En door het betere setgemiddelde kwam Vietnam in de kwartfinale.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 Swinging blue jeans, you're no good. AZ Heracles in de uitkamp. Ik wilde eigenlijk beginnen met te zeggen dat ik verwacht dat Herakles een hele moeilijke avond uh, tegemoet gaat. Waar het niet dat de eerste echt grote kans al meteen voor de Almeloers is. Het is Thomas Bruns die in de basis staat omdat Kwanzaa geschorst is. Die uh, goed aangespeeld werd door Duarte. En uh, hij schiet de bal op de vuisten van Esteban. En dat was de eerste mogelijkheid, 0-0 de stand na twee minuten spelen... Uh, daarvoor hebben we al een voorzet vanaf uh, de rechterkant van AZ gezien. AZ dat uh, eigenlijk gewoon speelt zoals altijd. Uh, 4-3-3. Met uh, spitsen aan de rechterkant. Beres aan de linkerkant. Holmen. En Altidoor als uh, centrumspits. En dan uh, een middenveld in een kommetje. Zoals het zo mooi heet. Uh, zie je Elm wat naar achteren spelend. En uh, Maarten Martens en Maher. Uh, verder dat uh, middenveld gecomplimenteren. Complimenteren in ieder geval. Uh, het is... Uh, Even rustig omdat de bal over de zijlijn is gegaan. En Herakles mag gooien. 0-0 de stand. Een aardige openingsfase, dus. Met die enorme mogelijkheid voor Herakles Almelo. Inworp vanaf de rechterkant. Wordt. Uh... Uh, gegooid door Tewierik, die de vervanger is van Breukers, die geschorst is. En dan komt de bal terecht bij AZ. En kan uh, mooi zonder de bal even. Nee, dus Vier geven de bal even terugspelen. En dan gaat de bal naar Marcellus via Esteban. Marcellus bal naar voren. Daar staat helemaal vrij. En uh, omdat zijn uh, man daar uh, weg is gelopen, staat daar Berens. Berens op de helft van uh, de tegenstander. Probeert tikkie te geven, paasje te geven, lukt niet. En dan is Maher die uh, de eerste uh, echte kans voor AZ gaat uh, uh, geven. Als de bal aan de linkerkant op de rand van strafschopgebied is. El door schiet. En Door schiet de bal net langs het doel van Herik Almelo 0-0 na 3,5 minuten spelen. In baanlijks zijn ze al begonnen aan de tweede helft met een 1-0 voorsprong voor RKC. Frank Wierleit. De Graaf probeert een voorzet te geven. Maar zij wordt gestuit door Ramos en dus RKC. Dat er uit kan komen. Geen wijzigingen door de trainers toegepast in beide elftallen. Dus dezelfde 22 uur terug op het veld. Ball uiteindelijk over de zijlijn Mag van Peppen nu gaan ingooien. Uh, halverwege de eigen helft. Zal hij dat hard naar voren gaan doen. In de richting van Castellon. Benieuwd of hij dat haalt. Voor de zekerheid gaat de Meijers daar een paar meter voor staan. Maar uh, valt die bal uiteindelijk daar precies tussen. Over Meijer en over Castellon heen. Met een stuiter tussen. Lange haal naar voren bij Excelsior brengt RKC onmiddellijk weer in balbezit via Braber En het kan nog gevaarlijk worden ook. Over de rechterkant met Schet. Schet weer uh, Scheiman opzoeken. Uh, en uh, dat is meestal in het voordeel van Scheiman afgelopen. En nu als die bal dan uiteindelijk voorkomt is er de ruiter altijd nog om die bal te onderscheppen. Hup, daar gaat die bal weer in de richting van Janga. En die vecht daar wat kopt u wel eens uit met Ramos. En hij verliest ze bijna allemaal. En ook deze. Dus RKC weer in balbezit. Drost. Bal naar de zijkant, naar Martina. En uh, Excelsior zet geen enkele druk op uh, de spelers van uh, RKC. Daar waar de bal is, geen enkel probleem. Dat RKC die bal rustig rond kan spelen. En die 1-0 voorsprong zo in de beginfase van die tweede helft kan verdedigen. VVV NAC, hoeveel uh, herhalingen heb je in de rust bekeken, Bas? Eén, en die was voldoende om te constateren dat er zuivere strafschop was. Want uh, de, uit de herhaling van achter zie je vrij duidelijk... dat uh, Koenders met zijn been het, het been waarmee de Rovo wil schieten blokkeert... En daardoor struikelt hij en gaat hij naar de grond. 100% strafschop die VVV had moeten krijgen in de laatste seconde van de eerste helft. Maar Fink wilde er niet aan. En dus kwam hij er niet en staat er nog altijd 0-0. De tweede helft is seconden geleden in gang gezet door de weer. Er is twee keer gewisseld aan beide kanten 1. Terwijl Buis nu gaat schieten voor NAK. Maar dat schot wordt gekraakt op de rand van het strafschopprobleem. En daarmee is de snelheid eruit en kan Gentenaar makkelijk vangen. De wissel aan de kant van NAK is meest opvallend. Want daar is Noerdink Bukhari in het elftal gekomen voor Umer Bayram. Bukhari dus uh, zijn terugkeer. Dat had nog wel wat voeten in aarde. Omdat ze in Turkije nog niet meteen zo snel wilden meewerken. Maar hij is terug. En de man die nu kopt is Kullen voor VVV. En die is dan in het elftal gekomen voor Berghuis. Die tegenviel, de huurling van Twente. En zo uh, moeten die nieuwe gezichten voor wat extra vuur zorgen in de... Tweede helft. Nou ja, het is duidelijk, VVV was de betere, de gevaarlijkere ploeg in het eerste bedrijf. Had eigenlijk op voorsprong moeten staan, maar ja, dat staat het niet. En heeft dus nu nog een helftje om te zorgen dat dat wel lukt. Want de ploeg heeft er recht op. 0-0 is het, event. ook. We gaan naar de schietent en maar En jou. kan. Zes minuten gespeeld. Ik hoorde je onderweg hier naartoe klagen en klagen. Niks was eraan bij al die andere wedstrijden. Ik hoorde mijn collega's klagen. Ik heb hier al zes heerlijke minuten gehad. Met vier, vijf goede kansen. Het staat nog wel 0-0. Maar zojuist ook weer een mooi schot van Roy Berends. Goed gered door Remco Pasveer, de keeper. Van Lesalmelo. Almelo. Lesalmelo dat ook uh, al twee corners heeft mogen nemen. En een paar keer gevaarlijk in de buurt is gekomen. Van het doel van Esteban. Nu balbezit voor Duarte. Een goede voetballer is dat. Een uh, groot talent. Goeie aankoop geweest van uh, Herakles Almelo. Gaat de bal over de zijlijn via Berens. Mag er gegooid gaan worden. De Mark Looms gaat dat doen voor Herakles op eigen helft. Doet dat naar voren op het hoofd van Everton. Maar dan zit Moisander ertussen. En kan via Marcellus. Elm in balbezit komen. Elm speelt de bal breed op Holmen. En dan gaat de bal de diepte in prachtige paas op Paulsen. als hij hem binnen kan houden. Maar dat lukt hem met gemak. En trekt dan naar binnen. Moet met rechts voorgeven. Doet dat, komt de bal bij Berens aan de rechterkant. Berens met de voorzet. Gaat uh, misschien eerst de eerste actie aan tegen Looms. Bal richt die tweede paal en wordt tot corner verwerkt. Nou, dit is allemaal bijzonder prettig om naar te kijken. Want dit is voetbal in uh, optima forma. Kansjes, uh, uh, mogelijkheden en uh, lekkere acties. En nu weer een hoekschop, de eerste voor AZ. Vanaf de linkerkant. Elm gaat die natuurlijk nemen met zijn uh, rechter. En dan wordt het gevaarlijk uh, voor Pasweer. Pas weer in de buurt staat Berens. In de zeg maar, tweede lijn. De koppers uh, die staan ook al klaar. Maar de bal wordt kort genomen. Een klein duwtje in de rug. En dan kan Herakles overnemen. En doet het snel. Via Duarte. Duarte, aardige beweging. Maar de tweede man is te veel. En dan neemt AZ weer over. Heerlijke 7,5 minuut tot nu toe. In de wedstrijd tussen AZ en Herakles Almelo. Als er weer een goede mogelijkheid komt voor AZ. Als de bal naar de rechterkant gaat. Holman instaps op gebied. Kan hij uithalen? Hij wacht nog even. Kapt. Speelt ervoor. En dan wordt de bal weggewerkt. 0-0 na bijna half minuten te spelen bij AZ Herakles. RKC Excelsior, gebeurt er nu wel wat, Frank Wielaert? <laughs> nou, als de, de bal de diepte ingaat van achteruit bij Duits vandaan in de richting van de Ruiter, niet eens 10 meter in de buurt van een medespeler... is dat ongeveer het niveau waar we in beland zijn in de tweede helft. Na nou, iets meer dan 50 minuten voetballen bij RKC Excelsior... wel 1-0 voor RKC, dik verdiend, laat dat duidelijk zijn. Want de enige ploeg die echt serieus kans heeft gekregen voor de rust... En uh, nu ook weer met een uh, uitbraak proberen om iets te creëren. Maar Castellon staat heel lang met de bal aan de voet. Gaat dan uiteindelijk in de achteruit richting Drost. En dan gaan we achterin de bal uh, rondspelen. Ramos terug naar Drost, terug naar Ramos. En uh, uh, Ramos dan met de bal aan de voet richting de middencirkel. En de bal de hoek ingejaagd richting Schet. Daar komt de bal in ieder geval goed terecht. Nu het uh, duel aan met De Graaf. Een paar uh, aardige schaatjes geprobeerd. Maar dan komt er gelijk wat hulp ook aan die kant. En dan komt Schet zijn tegenstander niet voorbij. Staat wel als eerste weer op op het moment dat er omgevallen wordt. En uh, levert dan zomaar in bij Van Steensel. En Van Steensel heeft één recept vandaag meegenomen naar Waalwijk. En dat is, hup, weg die bal richting Janga. En Janga nooit bereikt. Ook nu weer niet. Maar uh, Jansen pikt dan uiteindelijk de bal op. Die levert hem uh, vervolgens in bij Meijers... En wordt er een vrije trap gegeven door scheidsrechter Blom. Het is uh, ja, niet goed geweest en het wordt niet veel beter in de tweede helft. Na 52 minuten voetballen, RKC tegen Excelsior. En de ploeg uit Waalwijk staat 1-0 voor. Welke ploeg laat het meeste zien in Venlo, Bastigler? Nou, VVV tot nu toe in uh, 50 minuten. Maar in de tweede helft gaat het gelijk op. In de eerste vijf minuten hebben ze namelijk allebei een beste kans gehad. Eerste VVV, goede actie van Kullen. De invaller en de kopbal van de voor Die hem zo van binnen knikken van 2 meter. Maar dat niet doet, maar naast... En aan de andere kant een kopbal van Luijks die gevaarlijk was. En door Gentenaar maar ten nood uit het doel kon worden getikt. Kortom twee flinke mogelijkheden. Misschien dat dat een opmaat is voor wat de wedstrijd verder nog te bieden heeft. Yoshida gaat dus een stukje lopen met de bal. Mag wel heel ver komen. Ook nu de Japaner probeert dan met een bekeken schot vanaf 20 meter de bal op het doel van nakt te schieten. Dat lukt niet dan kan uh, Timi Sela ook komen de rechtsback dan nou staan ze over alle verdedigers van VVV in dat strafschopgebied Nak kopt uh, de bal daar via Luik's weg en dan blijft Leurding koel en komt die bal voor de voeten van El Achoui en die zoekt dan naar een mogelijkheid om te counteren als al die verdedigers daar weg zijn maar heel slim loopt Yoshida in de weg en heeft VVV de bal weer terug komt meteen in het strafschopgebied weer in dan wordt hij weggekopt door Botteguin. de Braziliaan boven Nwofor uit en daar houdt VVV dus wel weer een hoekschop aan de, of een uh, ingooi aan over. Beter op 5-6 met de cornervlag vandaan. Het is Meeuwers die komt, de aanvoerder, om die ingooi te nemen. De voor, wildschut in het strafschopgebied. Kijken, wie is daar. Kullen is daarbij. Die is nu aanspeelbaar. Die krijgt ook de bal. zal dan een voorzet moeten geven. Maar laat dat over aan Meeuwers. krijgt dan de bal zelf weer terug. Dan komt ook Timmy Cela weer. Is de steekbal daar. En wordt hij door Bottingin er wel uitgehaald. Maar loopt Bottingin de bal over de achterlijn. En mag VVV een hoekschop gaan nemen. Zo heeft de druk... Van de ploeg uit Vendo zeg maar in de laatste 30, 45 seconden toch effect. Hoekschoppen worden getrapt door de man die denk ik bij VVV de mooiste trap heeft. Danny Holla. Dat demonstreert hij vaak bij afstandsschoten, bij vrije schoppen. Maar hij is ook de man die de hoekschoppen neemt in ieder geval van die kant. Het wordt een uitdraaiende bal vanaf rechts met een rechterbeen van Holla. Forstemans is eentje om op te letten. Forstemans, ja, komt niet bij de bal. Wordt weggekomen door Koenders. Opnieuw ingebracht. Tenminste dat wil wel... De ploeg uit Venlo, maar dat lukt niet omdat Bukhari sterk aan de bal blijft. En eh, zo kan Nak zelfs aan hier gaan nadenken als Buis tenminste snel handelt. Dat doet hij eigenlijk niet. Zo heeft VVV weer voldoende mensen achter de bal. 0-0, 51 minuten ruim onderweg. Maar het meeste gebeurt in Alkmaar, Andy. Ja, want uh, Herakles is... Uh... Heel dicht bij een doelpunt geweest. Eigenlijk uh, dichter dan uh, Armenteros kun je niet bij een doelpunt komen. Want de bal ging uh, via een tegenstander een schot richting het doel van Esteban. Via een tegenstander binnenkant paal. En uh, jij en ik hebben vroeger nog met vierkante palen gespeeld. En inderdaad Ronald, het was vlak na de oorlog. <laughs> en uh, ik ben ervan overtuigd dat als het uh, vierkante palen waren geweest... dat die bal erin was gegaan. Nu nam hij nog een klein rond uh, hoekje en uh, ging de bal uit het doel. En nu... Uh, Toen waren ze nog van voor... hout. Ja, ook dat. En een bal van leer. Het is... Uh, Balbezit voor AZ. door, schiet de bal in de armen van Remco Pasveer. Een hoekje van een ronde paal. Dat is trouwens knap als je daar tegenaan schiet. Maar dat terzijde. 12 minuten gespeeld. 0-0 stand. AZ tegen Heracles. En balbezit voor Heracles in deze bijzonder aardige wedstrijd. Met name omdat Heracles hier ook gekomen is om te voetballen. En niet om bijvoorbeeld een puntje te verdedigen als nummer 10 tegen de nummer 2. Gewoon 4-3-3 spelen. Aanvallend voetbal. En dat uh, heeft een aantal kansen opgeleverd. Zowel voor Heracles, maar ook voor AZ. En uh, dat maakt deze wedstrijd alleen maar bijzonder aantrekkelijk om naar te kijken. Antoine van der Linden naar Duarte. Duarte gaat dus om zich heen kijken. Ziet opening aan de rechterkant, maar doet dat uh, via een tussenstation. En dan uh, kan de bal wel naar voren gaan. Maar wordt onderschept door AZ. Gaat de aanval verder? Nee. Want Loom zit ertussen. Via Duarte weer een aanval van Heracles. Het golft heen en weer. Heerlijk om naar te kijken. Deze wedstrijd tussen AZ en Heracles. Ondanks het feit dat het nog altijd 0-0 staat. Ja, want al met al hebben we nog maar één goal gezien vanavond. Tot nu toe bij RKC Excelsior 1-0. En dat is ook de stand na 12 minuten in de tweede helft. ADO Heerenveen is afgelopen. Het is daar 0-0 gebleven. VVV NAK een minuut of 10 in de tweede helft. 0-0. En AZ Herakles in de eerste helft. 10 12 minuten. 0-0. Tot zo, na het NOS met Marielle Hagemann. op 1. De vogels gaat deze week naar Tessel. De meeste mensen hebben zo weinig eerbied voor de natuur. Huh? We kijken naar de eilandnatuur door de ogen van Jan Wolkers. Jullie dacht natuurlijk zo'n saaie man altijd met die vogels. Huh? U gaat heel veel over het Tessel van Wolkers horen. Kijk, de natuur is natuurlijk prachtig, schitterend, maar natuurlijk ook stroomvervelend. Maar ook over buurtgroen, de zeldzame korstmossen mossen en topperenden. Wijn.